met het NOS-journaal. Ongeveer twee chemische bedrijven, DuPont en Chemoer. Dit voorjaar bleek dat er in het bloed van omwonenden van de bedrijven... veel te hoge concentraties werden gevonden van een giftige stof. Het RIVM doet in opdracht van staatssecretaris Dijksma... een groot onderzoek onder omwonenden, werknemers en ex-werknemers. Maar de demonstranten vinden dat dat te lang duurt. Ook in Den Haag en Amsterdam zijn vandaag bijeenkomsten... uit solidariteit met de visverkoper... die vorige week in Marokko om het leven kwam... De afgelopen week waren er al veel demonstraties in Marokko. De visboer werd vorige week doodgedrukt in een vuilniswagen. Betogen zeggen dat zijn dood een gevolg is van een systeem van corruptie en machtsmisbruik... waarvan vooral kleine ondernemers te dupe zijn. Acht uur na de publicatie van een lijst van de twintig meest gezochte veroordeelde criminelen in België... is een voortvluchtige gearresteerd. Dat gebeurde na een anonieme tip. De drugstieler was in 2010 veroordeeld tot zeven jaar cel... Hij werd gearresteerd in Dilbeek met twee koffers bij zich... en gaf toe dat hij vanwege de lijst wilde vluchten naar Frankrijk. De advocaten van Willem Holleder zijn verbaasd... over het boek van zus Astrid Holleder dat vandaag verschijnt. Er ligt nu een boek van een getuige... die in de rechtszaal geen vragen wilde beantwoorden, zeggen de advocaten. Astrid Holleder noemt het boek een testament... omdat ze ervan uitgaat dat haar broer haar zal laten ombrengen. Willem Holleder wordt verdacht van zes moorden... Astrid Holleder heeft belastende verklaringen over hem afgelegd. Vakbondsman Gijs van Dijk gaat de politiek in. De vicevoorzitter van de FNV stelt zich verkiesbaar voor de PvdA. Van Dijk schrijft aan de FNV-Achterban dat hij zich in de Tweede Kamer wil blijven inzetten... voor echte banen, goede zorg en eerlijke pensioenen. D66 zet de Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven hoog op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen. Zij was jarenlang partijvoorzitter van D66. Het weer van het westen uit vaker zon, ook enkele buien. Vooral in de kustprovincies vanmiddag wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 En u hoort ze nu met ding eh dong, dus niet dingadong, -ah dat is de Engelse versie. En dingadon -ah met een E, dat is de Nederlandse versie. Teach in nu met ding -ah dong. Is het lang geleden, is het lang geleden? Dat is mijn hartje riep met zijn ding. dong. is het lang geleden, is het lang geleden, in de zomerzon.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 Zal zijn wat te doen En bovenin dat reuze Wat Ben jij een zoet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 Rozen van je kleine man. and come with the afunds of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 Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis, het zij. Kop, top, kop en bij mij. Liever vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. In een open sportcar rijdt Brigitte Pardo voorbij. Op een kruispunt wilde ze linksaf. Weet niet hoeveel mannen wipten er nog even bij. Wat meteen de reuze kamers af, brandweer en politie rukten uit en iedereen riep luid. Kruis, kruis, kruis bent vrij. Kop, kop, kop erbij. Lieve vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis Thuis, kruis, kruis met vrij Kop, top, kop, kop erbij. Liever Lieve vijf minuten later thuis Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis In een dusje voetje reed familie van der Sloot Met z'n zessen meer dan duizend pond de Daarachter hing een kerven, de rappen plastic boot Het wagentje lag bijna op de grond Op een kruisput kwam een lekker band Men schreeuwde moord en brand Kruis, kruis, kruisput vrij Kop, kop, kop erbij Lief vijf minuten later thuis dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis begrijp ik. Top, top, top en wij. Liever vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis.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 en bijnacht in de kroegen hier gaat je naam in rond bij het blond schuimend bier. Malebaden komt, malebaben kom hier. Lekker ze bij lekker dier van plezier. Malebab is rond, malebaben is blond. Dus op je man.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 Ik hou van uniform en ik ben dol op jou pensioen Pensioen beeld van morgen. Het zonnelicht geeft nu weer zicht. Blijf niet verborgen. Muziek van Imka Marina met een hit uit 1972. Dus er van vakantie voorbij. Ja, de vakantie is weer voorbij. Hè. De scholen zijn weer begonnen. En voor Imka Marina hoor u uh, Conny van der Bos met Zonder Zorgen. En de volgende artiest werd geboren als zoon van een rijschoolhouder. En toen hij zes jaar oud was, ging hij vanwege astmatische bronchitis naar een openluchtschool in het Oosterpark. En toen hij acht was, kregen ze eerst accordeonles. En tegenwoordig is hij niet meer weg te denken uit de muziek... Uh,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 Ik nu weet hoe op je bent geweest en ik hoop maar dat de tijd nu snel me had zeer weer gemist. Waarom, waarom moest ik van je houden? Waarom, waarom moest ik jou vertrouwen?